Vijf uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Politie en brandweer hebben de afgelopen jaarwisseling te maken gehad met meer incidenten dan vorig jaar. In het algemeen was de oudejaarsnacht erg druk en onrustig. Grote ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. Wel is het geweld tegen brandweerlieden, ambulancepersoneel en agenten toegenomen. De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom... zegt in een interview met de NOS dat het onacceptabel is... dat er ook dit jaar weer geweld is gebruikt tegen hulpverleners. Voor het eerst is een elektrische auto de best verkochte auto van het jaar. Het was in 2019 de Model 3 van Tesla. Dat de brancheverenigingen Bovang, Rai en RDC. Daarvan werden er bijna 30.000 geregistreerd. Aan het eind van het jaar nam de verkoop van elektrische auto's toe omdat veel nog wilden profiteren van de gunstige bijtellingsregeling. Die zijn sinds de jaarwisseling minder gunstig. Na de Tesla Model 3 werd vooral de Volkswagen Polo en de Ford Focus veel verkocht. De vrouw die maandag in Tilburg met haar auto tegen een boom botste... is aan haar verwondingen bezweken. Een 23-jarige slachtoffer uit de moer had voor het ongeluk lachgas gebruikt, meldt de politie. Bij een ander ongeluk, maandag in Tilburg had de bestuurder van 18 ook lachgas gebruikt. Hij belandde met zijn auto als spookrijden tegen een hek. Een 17-jarige inzittende raakte gewond. Bij de auto vond de politie een lachgas, tank en ballonnen... waarmee het gas wordt geïnhaleerd. Schanspringer Marius Lindvik heeft verrassend de tweede wedstrijd... van het Vier schanser tournee gewonnen. Op Nieuwjaarsdag boekte de 21-jarige Noor in het Duitse garmisch Spartenkeertje pas zijn eerste wereldbeker zegen. Japaner Ryoyu Kobayashi had de eerste schanspringer kunnen worden... met zes zegens op rij in de vierschansse toernooi. Dat ging niet door, hij werd vierde. Kobayashi is wel de leider in het algemeen klassement. De vierschansse toernooi verplaatst zich... voor de laatste twee wedstrijden naar Oostenrijk. Het weer, vanavond en vannacht kans op dichte mist. Land inwaarts mogelijk lichte vorst. Morgen eerst zon, later meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt opnieuw een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 To tell the whole world, world. can't get enough. You. <laughs> you in, but it's your love that thrills me to know it? And I've done